Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt China opnieuw meer data bekend te maken over de corona-uitbraak. De WHO wil onder meer informatie over vaccinaties, welke varianten er rondgaan en hoeveel mensen zijn opgenomen of overleden. Met die gegevens moet inzichtelijk worden hoeveel risico andere landen lopen. Volgens de Chinese regering komen er elke dag 5.000 nieuwe besmettingen bij. Maar volgens deskundigen zijn het er veel meer. Ze denken dat er sinds de versoepeling van het beleid bijna 250 miljoen Chinezen besmet zijn geraakt. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over vergelijkingswebsites die klanten lokken met cadeaus. Jaarlijks stappen Nederlanders eind december over van zorgverzekeraar. En die websites, zoals Independer en Pricewise, moeten helpen bij het maken van een keuze. Voor de meeste zorgverzekeraars zijn de vergelijkingssites een belangrijk middel om nieuwe klanten binnen te halen. Ze hadden alleen afgesproken geen welkomstcadeaus te geven vanwege de extra kosten. Die worden namelijk weer doorberekend in de premie. De Verenigde Naties vragen het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. De resolutie daarover werd in de Algemene Vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn... en zegt een uitspraak van het hof als onwettig te beschouwen. De Amerikaanse journaliste Barbara Walters is overleden. Ze was in de jaren 70 de eerste vrouw... die op een landelijke zender het avondnieuws presenteerde. Ze deed dat voor ABC, waar ze 30 jaar werkte. Spraakmakend was haar interview met Monica Lewinsky... de stagiaire die een affaire had met president Clinton. Barbara Walters is 93 jaar geworden... Het weer, Oudjaarsdag, verloopt zacht. Het kan 17 graden worden. Het is regenachtig, staat veel wind. Komende nacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan nog regenen. En ook morgen op Nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een viel in onze regio op de A10, het Koenplein, richting het Amstel. Tussen Oostdorp en Amsterdam Buitenveld. het hier kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het gaat ja, druk en jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu en nu Toebak leeft. Goedemorgen prettige kerstdag, hartstikke fijn. We moeten met 10 uur slapen houden hoor je bij Toepalkleden. Straks de geschiedenis van 31 december. Ach man, leuke bezigheden al naar hier in te zetten in het verleden. Maar eerst even Miles Kane uit z'n CD. Change the show, Caroline. Misscommunication, tailored altercations. Sing to yourself at night. So come a little closer to you. You know, I find it kind of hard to hear. When you are whispering like that. At your feet An oyster But you can't break the shell We're sitting on a carousel Bang, bang My God, I know this all too well So let me save you from yourself Maar als uit de Britse scene. Hartig Montjes kom je daar ook vandaan natuurlijk. Oh ja, lekker hoor. My Caroline! Het is toch wel leuk om gewoon te doen. Een, een, een, een vrouwenaam te nemen... waar dan niet zoveel muziek over gemaakt is. He? Caroline, dit is een naam, die komt me vaak voor. Ik... Nou, dat lijkt me leuk om daar eens dus een tekst overheen te schrijven. Gewoon. Goed, dit is de tweede geld van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 31 december. En wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, Thomas Edison laat rondom een park... tientallen gloeilampen ophangen. Het is 1879... En dan laat hij gloeilampen ophangen om te kijken. Ja, dit is de nieuwe uitvinding: elektrisch licht. Oh, wacht! Helemaal goed aan. De eerste ijsbaan? Wat? Zegt de eerste ijsbaan? <laughs> Langs de ijsbaan. Ja, ja, Daar heb ik is hij wel zo'n voorstelling van, weet je wel. Hij wil dus uh, laten zien dat hij feestverlichting had gemaakt. En dat is elektrisch licht. Dus iedereen keek er van. Wat is dit, joh? Leuke glazen bolletjes, dat, dat geeft licht. Nou goed, de man heeft natuurlijk uh, ontzettend veel octrooi op zijn naam staan. 1400. En grappig is dat hij ooit Harry Ford bij hem kwam werken. Toen was Henry Ford nog maar 28 jaar oud. En Henry Ford, die had een idee... ik wil auto's gaan maken. En die zegt van, gas, ga nou die fabriek maken. Dus eigenlijk, Edison is verantwoordelijk... voor het feit dat Henry Ford met een autofabriek Elec is Met begonnen. elektra en zo alles uh, deed. Die lopende band en alles. Nou, dat misschien ook, dat ja. weet ik niet. Maar wel heeft hem uh, aangezet van, kom op, begin er nou mee. Proberen ze uh, ja, zoek het, uh, noem je dat... Uh, uh, confrontatie aan met jezelf. Uh, Gade de confrontatie aan. Ja, ja precies. Ja, ja, precies. Dus, het uh, ja, okay. grappige wel altijd het verhaal is. Dat hij natuurlijk ook begonnen is in een uh, treinwagon. Met experimenten. En uiteindelijk dat hij ontslagen is. Met de brandontstamers. En is dan weer de, de, de zoon van de conducteur heeft gered van een wisse dood. Door hem weg te trekken bij het spoor. En daar heeft hij weer geld doorgekregen. Waardoor hij een telegraaf les kon nemen. En nou goed. Dat was een leuk verhaal dat van uh, ja? Edison. Oh we ja. gaan het lezen. Ja. In 1600 was de oprichting van de Britse Oost-Indische Compagnie. En deze werd dus bij Koninklijk Besluit opgericht door Queen Elizabeth I. En uh, ja, vooral in India waren ze heel actief. En in India noemden ze dus eigenlijk de Jewel in the Crown. Het was mede omdat de Kohinoor daar vandaan kwam. Ja. De grootste diamant per wereld die, oh ja, oh ja. In, de, die in, de, in de kroon zit. En uh, tot 1947 was dat dus uh, de, de hele India dat, dat van Engeland was. En, uh, maar eigenlijk de Jewel in the Crown was natuurlijk ook wat gigantisch veel geld opbracht dat hele India. Jazeker. Dus, uh, ja. ja, goed. De Engeland staat overal wel maar reis je dan in. Maar daarom reist dan allemaal links. Precies, het is 1994. Klopt dat nou? Nee, 1999 zeg ik. Nou goed, ja, 1999. Ik heb het over Boris Jeltsin neemt afscheid. Wat heb je weer als? Ja, wat ga als het klaar voor grappen, hè? Die Boris well, Jeltsin? You ja, goed, dat is het grappen maakt hij altijd samen met natuurlijk. Met uh, Clinton, weet of je, zo dacht ik. Ja, met Clinton. Ja, het heel veel onder ons is met Clinton. Er is, oh, zo uh, er is ook zo'n uh, filmpje van dat, dat, dat Clinton echt helemaal niet meer bijkomt. Ja, klopt. Dat, ja. Dit filmpje volgens mij dat oh, Boris Jeltsin ja. iets zegt, over het feit dat uh, Clinton gewoon een grote romp is en, uh, goed, Boris Jeltsin heeft natuurlijk twee keer een uh, presidentenambt bekleed. En de tweede keer werd hij eigenlijk een beetje uh, ja, door de oligarchen op de troon geholpen. En toen heeft hij er eigenlijk niet zoveel van gebakken. Hij lag veel in het ziekenhuis. Hij was veel met drank bezig en een beetje feestjes. Dus dat ging allemaal niet zo goed. En uiteindelijk is hij onverwachts gewoon opgetreden. Of, of, of opgestapt in 1999. Dus dat is wel bizar. Hij heeft het wel destijds met een koep een eigenlijk... Uh, is hij gestart in 1991. Toen heeft hij van Gorbachev overgenomen. En daar is ook wel een beetje een fundament gelegd... dat het feit dat uh, Rusland loskwam van Oekraïne. Dat Oekraïne... Uh, uh, iets anders wilde. En toen was eigenlijk de, de, het, het klusje van Kobbertschoff... die wilde meer Europees worden, was klaar. Dus kon Boris Jeltsin het overnemen. Nou goed, het okay. is een heel stukje informatie wat interessant is. Mocht je het interessant Nou goed, door. Ja, wel mooi. Vond ik in 1564... Willem van Oranje houdt een reden in de Raad van State. En hij maakte deze opmerking van... Ik kan niet goedkeuren dat vorsten... over het geweten van hun onderdanen willen heersen... en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen... En met die woorden werd dus het conflict tussen de lage landen met de koning van Spanje, Philips II, openlijk onder woorden gebracht. Hmm. Dus inderdaad, dit is wel een van de basis van de vrijheid van meningsuiting. Ja, blijkbaar. Geloof en godsdienst. 19, of nee, 1564. Ja. Kijk, dat is mooi. 19, ja, 1954. Nou, in elk geval, dames en heren, het ziet er allemaal feestelijk uit op deze laatste avond van het jaar. Tjonge, jongen jongen ja wel geweest hoor. jongens was jaartje wel Jongens, jongens ik heb een jaar achter mijn rug hoor. 1954 wim kan zijn eerste uh, oudejaarsconferentie het is echt tenen kromp als je er in de je denkt yes maar hij loopt echt hij is echt zwesser. hij is echt een zwester dus dat was toen een hip, denk ik, om te doen maar goed het is de eerste keer dat er een nieuwe uh, oudejaarsconferentie werd gehouden en dat hield hij vol tot 19 dat is natuurlijk een 79 of zo, of 1980. Heeft ja. het volgauw echt een hele mooie lange tijd. Maar goed, er zaten mooie stukjes tussen. Maar goed, als je oud materiaal pakt, dan kan het wel eens gedateerd zijn, hè? Zeker, zeker. Ja, en uh, wat had je nou. Uh, wat had ik nog meer? Dat de Tsjechoslowakije opgesplitst wordt in 1992. Dus het wordt dan, worden twee landen: Tsjechië en Slovakia. Ja, Oké. Okay. Ja. Uh, afscheid van V&D? Het aller, aller, allerlaatste hoofdstuk van V&D is nu echt aangebroken. Want zelfs de laatste winkel sluit nu zijn deuren. En dat doet pijn. Even kijken, afscheid nemen. Ik wist niet wat ik aan zou treffen, maar al die graaiers die nu komen. Oh wat... wat doet dat met u? Nou, dat zie je. Ja, ik heb een stuk van V&D. Ooit gestart in 1877 door Willem Vroom en uh, Anton Dreesman. Toen bij uh, bewees in Amsterdam begonnen ze zeg maar V&D. En uh, dat is steeds verder uitgebreid. En tot een gegeven moment, uh, ja, in uh, 2015 was het klaar. En toen uh, zijn ze daarna zijn ze eigenlijk op het web gegaan... En uh, nu kan je op, uh, op internet nog steeds dingen kopen daar. Maar goed, het, het mooie is eraf. En het, het is nog steeds een straatbeeld te zien over van die hele mooie panden van V&D. Nou, Alkmaar staat ook zo'n heel ja. mooi pand. Maar hij ja, is toch zonde, man. Haarlem ook. Ja, bijzonder hoor. Ja. Uh, op 31 december 1961, oh, al ja? jaar, maken de Beach Boys hun podiumdebut tijdens het Richie Fellows Memorial Concert in de Municipal Auditorium in Long Beach, Californië. Ze verdienen. Met het eerste live optreden 300 dollar. Kijk, geweldig hè? Want het was voor die tijd was het misschien best wel een aardige. Net je 61? Nou, nou was ook nou, niet heel veel. veel lop, ja, ze he? moesten het wel met de, met de veel uh, delen. Ja, Beach Boys 5 of zo, vieren. Ja, ja. ja zoiets. Maar nou goed, het gaat om de, de, de eer. Gewoon. En vooral al in het begin ah. natuurlijk, dat is wel mooi. Nou, verder het uh, mooie verhaal... Dat was dus de Beatles in een, in een onverwarmd busje vertrekken vanuit Londen ja. deze dag. Ja, Waar gaan ze naartoe? Ze gingen door de sneeuw naar Londen om daar uh, op 1 januari auditie te doen... in de studio van de platenmaatschappij Decca. Op 1 januari, dan is toch alles dicht? Ja? Nou, het wordt een spookrit, want de chauffeur, Neil Espinal die was de weg kwijtgeraakt na een reis van 10 uur... <laughs> Vanaf van Liverpool naar Londen, ja? na een reis van tien uur arriveren... John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Pete Best. Ja, Pete Best nog, ja. Die was er nog. En Neil Espinel bij Hotel Royal op Russell Square in Londen. En daar brengen ze de nacht door. En dat nou ja, grappig, het is uh... wel goed geweest bij die dekker. volgens mij mochten ze toen wel wat op, ne op gaan nemen. Zat Sturz Kut Sutcliffe er toen niet bij? Nee, blijkbaar niet. Het waren nee. toen vier, maar ik herken... Ja. Ken ik denk deze niet. Dit is Piet. Dat is dus Piet. Piet, ja. Piet was best. hij niet uh, kwijtgeraakt toen in Duitsland of zo? Nee, dat is Stuart Sutcliffe. Okay. Die, heeft daar, die is daar gebleven in kunstschilder. Die heeft een hersenbloem gehad. En die heeft echt een hele mooie schilderij gemaakt. Even kijken, wel, wel, wel, die, wie Kijk kwam voor in, in de plaats? Ringo's. Ringo Sak. Ringo ja. Ringo Komt er uiteindelijk bij Piet Best. Is dat eigenlijk oh. melkboeg geworden? Ik ben toch geslaagd. Ik heb het ja. juiste ja, ja, naam. Precies. En uiteindelijk uh, is hij melkboeg geworden en is uh, regelmatig aan me gevraagd. Baal je er niet van dat je niet meer in de Beatles zit. Ja, nou weet ik het wel. Op zouten. Wil je bestellen bij me in de bus of niet? Echt ja. Ja. Goed. Straks de verjaardag: wie is de jarig? Onder andere Simon Wassentaal. Wie was dat ook weer? We vertellen het je straks. Je Let Daar komt deze band vandaan. Ball waves, bleke golven. Ja. Het heeft paars haar volgens mij. Ja, weer hip. Vroeger was het alleen hip onder uh, oude dames dat ze paars haar nemen, maar dat zit voor. tegenwoordig het ook onder de jeugd. Goed. Uh, band staat, bestaat sinds uh, 2014. Dus nog niet zo heel lang aan de weg. Goed, het dus is er alweer tijd voor. We, we kijken wie is er jarig. Zeker. Hier, pak aan. Goed, vandaag zou je jarig zijn geweest. Ik had hem over uh, Simon Wiesenthal. Dat is een uh, Joodse Oostenrijkse nazijager. Hij heeft in Mauthausen gezeten. Dat is een concentratiekamp. Ook zijn vrouw staat in uh, een, van een concentratiekamp. Ze hebben elkaar tijdens de oorlog niet gezien. En na de oorlog kwamen ze bij elkaar. En toen voelde hij zich eigenlijk bezwaard. Dat hij zei van, ik moet nog iets doen voor al die Joodse mensen die niet overleefd hebben. Toen heeft ja. hij heel veel van die uh, nazi hoofdstukken heeft hij, weet, op, de, op de sporen. En die heeft hij nog dood veroordeeld, maar die gewoon in de gevangenis achter de tralies gegooid. En in 2004 is hij uiteindelijk er geloof ik mee gestopt. En hij overleed in 2005. Dus hij heeft eigenlijk het grootste gedeelte van zijn leven. Hij ja. is 93 jaar oud geworden. heeft hij ervoor ingezet. Ja, hij heeft er ook een uh, Simon Wissenthal-centrum opgericht, ja, hè? Klopt, ja. In ja, 1977. Klopt. Ja, en Eichmann, hè? Dat was ook wel zo iemand die die had opgespoord. Maar, ja, een uh, bijzondere ja. man. In 1937 is Anthony Hopkins geboren. Wel bekend van Silence of uh, the Lambs. En ook oh ja, yeah. Closer. Uh, yeah, Closer. Ja, ik vind het wel een geweldige acteur. Ja, hij is een mooie Vandaag wordt hij 70. Hij is geboren in Engeland. Ik heb het over Andy Summers. En Andy Summers ken je look van dit. Hmm. Wat? Dit, dit is Mike Oatfield. Klopt, maar hij heeft gitaar gespeeld. Bij Mike Oatfield, bij de tubular bells. Hij heeft ook gitaar gespeeld bij deze band. Soft machine. When are we sleeping? De maar, man heeft echt de jaren zeventig hier meegemaakt en <laughs> de jaren 60, Maar hij is eigenlijk het meest bekend geworden van dit natuurlijk. De police. Ja. ja. Maar ik wil toch een kleine rectificatie doen. Ja. Hij is 80 geworden dit is jaar. Is hij 80 geworden? Hij is van 1942. Oh, what the fuck. Ja. Echt, dat scheelt over ja. 10 tien jaar. is Ja, ook deze Echt een licht. hele oude Deelde keer geworden. Hoeveel. Sorry, dat is een slechte boodschap dit. Ja. <laughs> Zeker. Uh, Andy is soms 80 jaar oud geworden van de police. En hij heeft echt een mooie tijd meegemaakt. Hij is ja. zelfs genoemd toen Mick Taylor van de Rolling Stones er niet meer was... dat hij die plaats zou innemen. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja, zeker. Ja, goed. Ja, dat was de eventuele opvolger van, van hem. Ja, inderdaad. Uh, in 1943, een jaar later, is John Denver geboren. Maar die heeft het helaas niet gehaald. Dus nee. Andy mag blij zijn dat hij 80 is geworden. Want John Denver is maar 53 jaar geworden. Charlie. Nou, dat deed hij ook. Ja. Nou, het is een heel apart verhaal over die uh, John Demper. We noemden hem altijd John Demper. Hij maakt muziek en je hoort hem niet zingen, John Demper. <laughs> Leuker kunnen de grappen niet worden, maar nee. goed. Het MAF is dat hij, uh, hij is overleden... Uh, ...hij heeft een, een zelfgemaakt vliegtuig bestuurd... En hij zou moeten tanken, wilde niet tanken. Moest schakelen, dus de ene benzine tanken en de andere. Dat kon hij niet goed bij, want dat was achter hem. En toen uiteindelijk hebben verschillende mensen hem naar beneden zien komen gewoon. Dat hij neerstortte. En uiteindelijk, hij is niet oud geworden. Zijn vader is niet oud geworden. Maar zijn opa is ook niet oud geworden. Dus dat zit helemaal dat in de Van vrienden. die... Van die uh, Hele uh, bizarre verhalen ook gewoon. Van die wilde brasser die uh, dan dat soort dingen dat denk doen. Ik, ja, dan? zijn vader was echt een... Hij uh, heeft in de Korea, Tweede Wereldoorlog, Vietnam... Zware drinker, eh, afstandelijke man. En zijn opa komt uit Rusland. In die is toen uit Rusland naar Amerika gaan. Toen werd Amerika natuurlijk net een beetje ontdekt in de zoveel. Maar goed, het is dus een apart verhaal. dat, dat hele, die hele familie, eh, Henry John Dusseldorf, Zo heet hij eigenlijk. Hè? Niet John Temple, maar Dusseldorf heet hij eigenlijk. Hmm. Hij is geboren in Roswell. Oh, Zijn kijk, dat ook... was het gewoon een alien. Ja, want die oh. vader was namelijk een, een, een piloot. Dus die heeft er wel iets mee te maken ja, gehad. Ja, zeker. Nou, goed, interessante materie. Nou, dezelfde John dag van. geboren ook is Ben Kingsley, een Brits acteur. Ja. En die uh, was heel erg bekend. Want hij heeft toen de tijd, ik ben gelijk van mijn apropos, er komt ja. iemand binnen hier. Ja. Uh, hij heeft Gandhi gespeeld, daar heeft hij een Oscar voor gekregen. En hij heeft ook dus uh, Ishtar Stern ge gespeeld in Shinta's List. Oh ja, ja, die film ja, ken ik wel. Ja, ja, mooie rollen zijn dan. Ja, die man kan enorm goed spelen. hij is ook uh, heel veel uh, uh, backing vocal in uh, tekenfilms en zo. Uh, oh, oh, oh, dat wist ik allemaal niet. Ja. Uh, hij is groot geworden met dit natuurlijk. Ja, Jantje Smit toen nog hè. Echt, in 1996 was je tien jaar oud. Toen was Carola Smit was bezig met en een of andere... Nou ja, op de... En toen hadden ze iemand van een koor gevraagd. Weet jij iemand die mij kan uh, bijstaan? Een, liefst een, een klein jochie. Dat werd Jantje Smit. En die werd groot en werd heel, gro heel veel op gereageerd op dat nummer. En uiteindelijk ging hij dus een zelf eigen plaat maken. Ik Dit is het eerste plaatje wat Jan persoonlijk zelf uitbracht. En hij heeft alleen muziek gemaakt. En uiteindelijk in 2007 uh, had hij nog een knobbeltje op zijn stem. En zijn stem is ook door de jaren heen ook veranderd. En, ja. Hij heeft ook in een film gespeeld, het bombardement natuurlijk. Maar ook uh, die slimme dingen van uh, op Ibiza en uh, een week op Ibiza met allerlei zangers. En oh, toen ja. begonnen Beste Zangers, ik vind wat hem. echt een enorm succes is. En ik vind hem gewoon hartstikke goed, ook met het Eurozongfestival. Hoe, hoe je dat aan elkaar praat, ja, hoe ja. je dat daar uh, Maar hij is pas 37 gewoon, ja. hè? wat jong nog hè. Ja, dus dat heb je als je jong begint, ja, ja, ja. met je tiende jaar ja, ja. oud. Ja, Jan Versteeg is uh, precies even oud als Jan Smit, dus die, zijn, uh, die is ook 37 jaar geworden. Ja, en hij uh, uh, is natuurlijk begonnen bij Pound News en uiteindelijk uh, ook Expeditie Robertson Bingo. En ik zie hem af en toe nog wel eens in een, geval een spelshow spelshow voorbij komen. Ik denk, nou, dat zijn er niet de meest uh, mooie baantjes. Maar ja, goed, je blijft nog wel een beetje in beeld. En wat we niet moeten vergeten is Donna Summer. Ja? Ja, zeker, want uh, ze leeft helaas niet meer, maar ze heeft toch nog een aardige leeftijd bereikt. Maar uh, ze was natuurlijk heel erg bekend. Ze was de Queen of the Disco. Uh, 63 maar hoor, eigenlijk. Niet echt heel erg oud. Ja, ja, nee, dat is waar. Dat ja. is waar, dat is waar. Maar uh, ik vond er wel een bijzondere vrouw. La Donna Adriaan Gans. Zo heette ze eigenlijk. En ze woonde in Amerika, maar ze ging uiteindelijk in, du ja, in Duitsland. En daar trouwden ze met iemand. En die heette uh, Helmut Sommer. En daar heeft ze de naam van overgenomen. En toen werd het Donna Sommer. En uiteindelijk had ze een van de grote hits hier in Nederland. En dat was natuurlijk <laughs> ja, het maf was. Onder andere was dat met Chef uh, van Hoekel dit was een plaat die ze later had, maar dit was met Chef van Oh, dag, mevrouw. Goedemiddag. Hey, I'm Donna Summer and um, I'm going to sing Hostage. Can I use your phone? Of course. Uh, uh, Can uh, I use it now? I'll show you the telephone rates. Uh, um, uh, Can I use it now? I need it for my phone. En je hoorde, als ze half Duits praten... Yeah, ja, inderdaad. Goedemiddag. Dus dat is wel grappig, Donna Summer. En vooral hier in Nederland uh, daar deed ze het goed. Lady of the Night bijvoorbeeld. Goed, tot dus zover de verjaardag. Wel, we hadden weer een hele lijst. En straks hebben we nog de Jolande keuze natuurlijk. En... Was the Leuke muziek van de 1975. My, my, my, my en I'm yeah. yeah. Beelden. Het is alweer tijd voor het de... doen. Zandvoortse berichten. Zeker, wij kijken naar de Zandvoortse berichten. En er is veel interesse voor de toevoeging van de One Lap. Eh, op de, eh, de ja, wandel-event van de 30 van Zandvoort. Eh, namelijk, je kan binnenkort natuurlijk over het circuitpark heen lopen. En eh, de One Lap-tickets: 30 kilometer kan je natuurlijk doen, 18 kilometer. Uh, nou, dan ga je door die, door die scherpe bochten van, van het circuit moet je dan lopen. Dat is best lastig natuurlijk, langs de hoofdtribune. Het is best een hoor, dus ik heb gefietst. Ja, en hoe lang is het dan? Ik bedoel, nou, dan dan het kan je dus een kaartje kopen zeven, voor alleen dus, uh, voor een rondje over het circuit. En dan kan je de rest achterwege laten. Het is meestal zes of zeven kilometer of zo. Oké, okay. nou, prima. Dus het is toch wel uh, een wandelingetje. Want dan met fiets had ik ook zo van, nou, voor mijn gevoel kwam er ook geen einde aan. <laughs> maar, uh, ik vond het niet erg, ik vond het ja? leuk. Ja? Je, bent gewoon, je zit gewoon... En probeer zo hoog mogelijk in die bocht te komen dan of niet? Ja, nou je deed wel een beetje. Maar ik vond het gewoon wel heel leuk om mee te maken. Om een keer over okay. het circuit fietsen. Ja, dat lijkt me om wel. Om te zeggen dat we gaan lopen daar. vind ik ook, ook niet echt naar alarm Nou, het nou, is een beetje saai dus, dan misschien. Nou goed, wat Champion verwacht op de 11e editie 25 maart 7500 wandelingen. en de 30 van Het is het meest afwisselende route van Nederland. Strandcultuur, strandduinen. Wat allemaal door elkaar. En ja, dat is leuk. En, onder andere het Visserspad. En dan loop je zo naar het gezellige van, uh, centrum van Zandvoort. En verder uh, nou, heb je dat, dat op zaterdag. En op zondag, de 26e, heb je dan de hardloop-event. En dan kan je ook nog fietsen. Dus nou ja, goed. Oh. Eh, het is er al een goed doel aan vastgeknoopt. Anthony van Leeuwenhoek Foundation. En bij het inschrijven kan je een bijdrage leveren. En dan, ja, dan gaat dat daar naartoe. En dan wordt er weer onderzoek gedaan naar kanker. Goed. Ja. Uh, net zoals de uh, voorgaande jaren heeft de Oranje Nasserschool samen met Kinderopvang Dribbel. Voor alle eenzame ouderen en kinderen een speciale kerstactie georganiseerd. Ze hadden een soort omgekeerde adventskalender gebruikt om etenswaren in te zamelen en om vervolgens de dagen voor kerst die speciale tassen te vullen. Ze begonnen al op 12 december. Iedere dag, de ene dag was het, moesten ze wat frisdrank meenemen, de andere dag koffie of thee, de andere dag kerstbrood. Nou, en de tassen zijn dus vlak voor de kerstdagen naar meer dan 150 adressen gebracht door vrijwilligers. En uh, het was echt een megaklus, maar uh, Dankzij de familie Lemmers is het helemaal goed gekomen. En het was echt ontroerend, want er waren mensen die namen echt huilend de tassen in. De thuis, oh, hè, dat ze zo blij waren. Ja. Yeah. En uh, het was wel. Uh, ja, de, de tassen zijn allemaal zelf naar de adressen gebracht. Maar het was heel mooi om te doen. Dus uh, ik, ja, ik vind het wel een heel sympathieke sieste. Handhavers, gemeente Zandvoort en Haarlem introduceer het troostaapje. En dat is in contact komen met jonge kinderen. Dan kan je ze maar lokken. Nee, zonder gekheid. Nee, goed. Heel veel handhavers hebben... Het je een troostaapje? Het, maar... ja, kom je hebt je wel nodig er, straks. Ik Ga maar in de auto zitten. Nou, doe je normaal. Maar goed, uiteindelijk uh, hebben ze te maken, die handhavers, heel vaak hebben ze te maken met, uh, uh, mensen, met kinderen die uiteindelijk zeg maar, uh, bij een oude, met een ouder zijn gescheiden. En ja, dan helpt het vaak als je dan een afleiding biedt door een troostaapje aan te bieden. En uh, Dat deden ze al eerder bij de brandweer bij de politie. En bij de ambulancepersoneel. En de burgervader van Zandvoort is uh, verheugd. En die zegt, dat, wat een goed idee. Om die troostaapjes aan te bieden. En dan het kind een beetje het af te leiden. En voordat je weet zijn ze dan weer terug bij hun ouders. Ja, en er is ook nog een stichting geweest. Leergeld. Die heeft dus een bedrag ingezameld. Uh, via haarlemdeelt 190 euronl ja. uh, Die hebben ze gekregen in de vorm van cadeaubonnen. En uh, die zijn dus ook in Zandvoort uitgedeeld. Oké, okay, nou, mag dus, je denken... De stichting is er om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen... met minimale financiële middelen... te laten meedoen met sport, cultuur, onderwijs of welzijn. Ook, oh. nou, dus, hartstikke uh... mooi. Nou, mocht je denken van wat hoor je op de achtergrond? Nou, Zandvoort, uh, goeiemorgen, Zandvoort, het is al begonnen namelijk. Dat is achtergrond, beginnen ze al uh, met presenteren, is altijd leuk. Goed, een nieuwjaarsreceptie uh, dit jaar... Uh, op maandag 9 januari. Het is van half acht tot tien uur. In het strandpavillon de haven van Zandvoort. Het is twee jaar niet geweest. Alhoewel afgelopen zomer hebben ze een halfjaarsreceptie gehouden. Iedereen was er ook uitgenodigd. En nu is dat weer het geval. Alle Zandvoortse organisaties kunnen zich aanmelden. En dan is er ruimte geboden. En dan wordt de consumptie. Tot en met uh, tien uur worden betaald door de gemeente. Oké. Okay. Daarna komt de DJ Remy. En die gaat even flink uh, stampen. En dan wordt de consumptie weer voor je eigen rekening uh, gedaan. Dus uh, nou ja, leuk. Nieuwjaarsreceptie op 9 januari om half acht. Goed, uh, tijd voor die landenkeuze. Ja, ik heb ja? Hem klaarstaan. En wie doen we vandaag? En wie doen we vandaag? Ja. We doen... Uh omdat zij helaas overleden is. Yeah. Margriet Eshuis. Oh, ja, gisteren uh, donderdag volgens mij. Zeker. En we hebben, daarom hebben we de plaats Black Pearl. Zeker. Dus. Mooie woorden van... Uh, uh, Wat die man ook weer van... Uh, stop op. Advisser. Advisser, ja. ja. zeker. Als een lief mens en een goede zangeres. Ja Jazeker, zeker. zeker. en zangeres Margriet Eshuis is overleden, 70 jaar oud. Eshuis was al een tijd ziek. Bij een groot publiek werd ze in de jaren 70... vooral bekend van het huis voor zin. Margriet Eshuis, uh, helaas overleden op 70-jarige leeftijd... en uh, Advisser, altijd klaar voor een mooi woord. Een goede muzikant, een goede zangeres en een heel aardig mens. Oh, Precies, een heel aardig mens was het ook nog een ja, keer. Margriet Eshuis. Uh, uh, nou goed, uh, uh, ja natuurlijk Henny Huisman, yeah, die, uh, die speelt op de drums... Ook nog wel leuk om te weten. Ja. Destijds bij ja, Zij wilde pair. ook geen uh, jukebox worden voor het huis, House for C liedje. Nee, ja, maar dat, dat, dat, dat kan je zeggen, bij. Ik is wel een van mijn favorieten om zelf te zingen ja? als er ook is. Ja, het is zo theatraal, wel lekker los. Ja, theatraal en ja. dramatisch. Wie heeft dat, het niet huh? meegemaakt? Ja, ja, precies. Nou, nee, goed, <laughs> Ik zou toch even kijken naar het, overzicht, uh, het jaaroverzicht van wat hier in Stanford allemaal zich afspeelde. Nou, bij muiterij uh, bij uh, GBZ, oorlog in de partijen, vond ik wel grappig om te lezen. Ja, sowieso, in politiek hier in Er is altijd heel veel te doen natuurlijk. Gert van Kuikens overleden, afgelopen ja, jaar. Ja, van onze radio he, heeft hij ja. heel veel gedaan. Hij heeft heel veel gedaan, Die die gasten, ja. echt goed bezig geweest. Visondernemer Patrick Berg, en ik ben dan wel nieuwsgierig naar, is het nog een beetje wat er geworden met de, de strijd tegen plastic flessen op het strand? Hij had een heel groot manshoge container bedacht in de vorm van... een plastic fles. En daar moesten heel veel mensen... een plastic fles. Dan, nou ja, konden ze daarin gooien. Dus ik ben benieuwd. Heb jij ze regelmatig op het strand gezien? Voor die grote plastic flescontainers? Nee, misschien heeft dat... Uh, niet zo heel veel. Nee, nee. Nou goed. En verder was het... een groot succes hier in het Wordt De deelscooters. Ja. Dat waren heel veel klachten. Ze liggen overal. Nee, nee. Ze staan overal. Ik zie ze nooit liggen hier. Ik, ja, ik, zie, ik ze zie ze in Alkmaar Ja, af en toe wel. Oké. Okay, ik zie ze in Alkmaar wel... vaak liggen, maar, maar, maar, maar hier valt het op mee. En verder, ja, wij hebben natuurlijk wel een voorbeeldfunctie gehad... met het opvangen van Oekraïners. Daar zijn we gewoon heel goed mee bezig geweest hier in, in, uh, in Zandvoort. En verder is er ook Peter verstegen Is gestopt met zijn ijzerwinkel. Het was het 1 april grapje van dit jaar natuurlijk. Dat hij digitaal openbleef en dat hij nog een heel grote voorraad had. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Ja. Nou, goed. Ik Verste moet ook nog vertellen dat onze... Dat staat vast niet in de krant. Maar nee? Willem van Dens is ook overleden. Ja? Hij deed altijd de autosportverslaggeving voor onze station. Hij heeft jarenlang instituut... Uh, Sorry, interviews afgenomen ja. bij de Nationale Racestop. Want hij wordt gemist. Zeker. En de zandvoort bouwt ook steeds verder aan... Ja, mooier te maken allemaal en uh, hoop te doen over de krocht. Het werd 1 miljoen duurder en het is nog steeds me bezig... welk plan het moet worden. Nou ja, goed. Het is allemaal... Hollijk. En dit jaar trouwens 100 jaar reddingsbrigade. Ook wel belangrijk om te noemen dat het ooit best, uh, ontstaan is in uh, 18 zoveel, omdat namelijk één persoon uh, verdronk en ze dat met z'n allen gingen uitzoeken of ze dat konden volkomen voorlopig. En uh, dat is toen uh, serieus aangepakt. Goed, dat was de is de antwoord in een ja. minuutje. Ja, nou ja, wel goed. Meer is er niet gebeurd. Maar het is ook, nou, er is genoeg gebeurd natuurlijk. Ja. Dat Max is weer één geworden hier in Zandvoort, natuurlijk. Ja, voor de belangrijke, dingen keer al. belangrijke dingen hebben we. Voor de tweede keer al. Dat mag toch ook wel gezegd Oh, ja, ja, dat is wel voor de tweede keer. Dat okay. is ook waar. Dat was, okay. was, was, was, was, was het op de trekker of zo? Nee, het ging wel iets sneller. Een, een, tikje. Ja. Okay. een tikje. Oh, nee, dat waren die sneller. andere gasten. Dat hadden we ook afgelopen jaar. Maar dat was niet in Zandvoort. Dat was gewoon in Nederland. De tractoren werden ja. vaak gestart op ergens weer een puntje te maken... bij een of andere minister. En hoeveel ministers hebben we al niet gehad? Van het ja. van, van, van milieu en van, van de boerenzaken... Zeker. Die maar ik, ik heb ook gisteren gehoord op de radio dat er, ik denk vandaag, een soort uh, tractorenlichtjeshow is. <laughs> met alle tractoren ergens in een bepaald gerucht in Nederland. Die, die worden helemaal echt volgen aan met kerstverlichting. En die uh, rijden dan het hele dorp rond. Nou, dat is ook wel pleister leuk pleister toch? Als pleister op de wond. Ja, en we hadden hier natuurlijk ook weer de historische Grand Prix. Die mocht ook weer. Ja, ja. Dat is ja. natuurlijk ook wel erg leuk. Leuk, die alle oude bakjes. Dat mag nu nog. Ze moeten binnenkort ook allemaal omgebouwd worden naar elektrische wagens. Ah, ja. Dat kan zo niet. Dat niet ook. Dat is niet oké. Okay. Nou, je begrijpt altijd hoop genoeg gebeurt af. Hoop genoeg gebeurt? Nee. Hoop gebeurt? Is er is weer genoeg gebeurd. Er is genoeg gebeurd. Nee, Ik heb een technisch goed doorgenomen. Maakt allemaal niet. Elk paardje uit de doos. Een hele oude doos. Maar baby, remedy, remedy. <laughs> Baby, dan je ze helemaal los te gaan. Frieky freaky. Remedy Remedy heb ik toepakleefd. We kijken even nog naar de geschiedenis en wat ik was, was blijven liggen eigenlijk. En dat is toch wel, ja, als er ergens brand is, dat spreekt ik altijd tot de verbeelding. Je denkt, Jezus wat een drama! Het gebeurde namelijk in 1994 in. Antwerpen... Een felle brand in het Antwerpse Hotel. Het leven aan 15 mensen. Oh. 164 feestgangers werden gewond. Toen ik er binnenkwam, bemerkte ik wel dat bij de ingang er een aantal kaarsen stonden te branden in, in een fontein. Bij de ingang stonden dan ook twee kerstbomen, eigenlijk. En dan gebeurt dit. Oh. Op YouTube kan je filmpje zien. Dan zie je een band optreden. Dan zie je even van de zangeressen kijken. Je denkt, wat gebeurde? Nou, nu zie je echt een gigantische grote rookwolk tevoorschijn komen. En binnen enkele seconden zie je die camera dichtlopen met gigantische rook. En het is bizar. Twee kerstbomen uh, vatten vlam door acht brandende kaarsen. Het is er ontzettend warm. Maar die kaarsen die stonden in een fontein. En ja, hoe kan zoiets. het dan in de fik gaan? Hè? Dat ja, de, vraag je dan af. Die bomen stonden dichtbij. Er waren ook verhalen over heliumballonnen die daar rondhingen. Dat die ontplofte. Dat is niet het geval geweest. Dat zag er allemaal wel heftig uit. Litouw straat daarop. En zijn vrouw was er. Zijn vrouw heeft brandwonden opgelopen door deze actie. Hij kwam er heel huids van af. Maar verder kwamen er echt dus hierbij 15 mensen bij om het leven bij deze brand. Dat is net zo nare als dat toen in toch? Volendam, weet je wel, in dat ja, café. Ja, eigenlijk wel. Er waren ook toch wel een aantal doden en veel gewonden. En dus die brandwonden zijn het ergst. Ja, en hebben ze nog geluk gehad, want het was niet uitverkocht. Er was ruimte voor 600 gasten en er waren uiteindelijk 450 gasten. Dus dat had nog veel erger kunnen zijn. Ja, als je uit je mutje staat, nou, dan ben je wel. Nou goed, dat is het, het dramaverhaal voor deze week. Oké. Okay. Uh, ik heb weer een ander verhaal weer. Was, uh, in, Mexica, in Mexico was er een uh, stel aangehouden. Omdat uh, ze hadden een kleine verkeersovertreding begaan. En ze droeg zich nogal agressief toen ze aan de kant werden gezet. En na een kort gesprek met de agenten probeerde het stel te vluchten. En dat lukte niet. En toen besloot ze toch maar even een kijkje te nemen in de auto. En uh, daarop werd dus een uh, heel schattig tijgerwelpje gevonden. Oh. En uh, ja, ze gaan nog onderzoeken hoe, uh, hoe, hoe de welp in het bezit van het koppel is gekomen. En uh, de dier moet natuurlijk weer terug naar zijn natuurlijke habitat. En dat schijnt dus uh, in Mexico helemaal niet verboden te zijn. Oh. Om een exotisch dier te bezitten. Maar je moet wel al flink wat voorwaarden voldoen. Dus uh, ja, het is wel een bijzonder berichtje. En er was, dus, was ook een hele schattige foto erbij. Ja, tuurlijk. Tijgenwelpjes als ze klein zijn. Ach, die dan zijn, zijn ze zo leuk. Van, die zijn echt van die poepies. Kijk dan. Ja. Het, is, uh, het is net uh, echt de grootte van zo'n labradoedeltje, weet je wel zo. Ja, ik Echt, uh, een poepie. Maar als je dan ziet hoe groot die pootjes al zijn... Dat wilde net zeggen. Dat, uh, ik die zie het varen dan... al, al, zie ik toch al dichterbij komen. Ja, ja. als je ik... daar even mee speelt met een touwtje... dan uh, gelijk die nagels zo erin... dan ja, je scheuren je, weet, je zo open. heb je meer schade dan als je een vuurwerk uh, afsteekt volgens mij. Ja. Oké, okay. één van de sfeervolle plaatsen van de afgelopen tijd. How I Left. Dat is een beetje. Con Continental. We're out of the saddle continental plates All the drifting apart A year full of drought and a search for the fountain Or oh, a fabric that could fill the holes in our hearts And the headlines read that it's your time to blossom There's a blazing world on the tip of your shoes Take it in like those pills when your friends had to offer and bathroom stalls up on hospital The weather. I can't draw myself, clamps shelter here. Between all these damaged coffee cups, Of which the patterns won't match up, we lost and found, the these city sidewalks So too long, but I cannot settle I'm not hours. slowly limping by Reinventing harmonics for no one to listen In this backyard apartment we try to call home And we sat on the table, you showed up in the morning Your eyes overflow in frozen joy and dismay Moving boxes and problems and dreams for each other Among the lines to divide us upon our foot Now Whoa, whoa, whoa And all that's gonna change your the weather But May the consolation Someday light my way Until then, I watched the cars collide on Interstate. A sweet slow motion late late breakfast, 1983. Yeah, mooie. Uh, how I left is a band. En dit continent wel hier bij Toeback Lijkt me een grote hit! Nou, dit heb ik nooit van gehoord. Dat hoeft ook niet altijd. Het kan altijd nog een hit gaan worden. Goed, het is uh, Tobak Live Lopen tegen het einde van de radioprogrammen. We kijken nog even de wereld in. Vandaag de Telegraaf. Een leuk verhaal over twee gasten. die gegrepen zijn door de Oekraïnse oorlog. En het gaat over uh, Koen en Frankie. En Koen en Frankie kennen elkaar van de markt. Op de markt kwamen ze alle twee te staan met. Uh, ja, noem je het ook weer van die elektrische wagentjes, bestuurbare autootjes. En uh, je zou denken, het zijn de concurrenten, maar het klikte wel samen. Dus uiteindelijk uh, hebben ze een, uh, een frietkraam, ze, uh, gaan, uh, zijn ze gaan runnen op de markt. En tot een gegeven moment kwamen ze uh, dat van de Oekraïne tegen, dat het steeds slechter ging. Toen zei, het zei de een tegen de ander, uh, uh, Koen, heb je zin om naar de Oekraïne te gaan? En om daar gewoon mensen simpel gewoon een patatje aan te bieden. Wat? Nou, ik... Uh, dus ik moet even over nadenken. Ik bel je zo terug. Nou, voordat die ene gast de cola had opgedronken. Belde hij alweer terug. En zegt: we gaan het gewoon doen. Dus Dat nou leuk, hè? Het he? Dat, uh, ja. En, en, ja. 2000... is het ook een heel avontuur. Dat lijkt me ook wel. <kwijls> ook iets simpels gewoon. Geen hele moeilijke dingen, maar gewoon een patatje aanbieden. Dus ze blijven wel uit, het, uh, uit het, echt het rampengebied. Ze gaan niet naar de front. Dat vinden ze te gevaarlijk. Maar goed, ze hebben 2000 euro meegenomen. En Dat hebben ze al vrij snel erin doorheen gejast. Dus ze hebben alleen spons sponsoren gevonden... die uiteindelijk dan uh, zorgen dat ze patat kunnen kopen... en dat ze patat kunnen bakken. En mensen staan in de rij. En hij zegt, want het is gewoon ontwapend om te zien dat ze mensen... Uh, de, dan een patatje aanbieden. Dat ze gewoon helemaal schiet, vol schieten. Dat ze gewoon weer wat zo lekker even. Zo nou, simpel. Ja. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn allemaal. Ja. Dus Koen en Frankie. Nou, ze worden wel een uh, beetje gesponsord inmiddels. Ja, ze worden gesponsord. Met door uh, fabrikanten van onder andere patat natuurlijk. En Remy, vanaf. ja. <laughs> Remy. Om, en, uh, dan ben je Remy. En dan word je in één keer word je geen Remy ja, meer. Ja, precies. Dus, dus, uh, woensdag is een man uit uh, Tilburg aangehouden. Die zat slapen in zijn auto. Maar die stond dus met draaiende motor midden op een kruising. En iets daarvoor was hij al voor doorgereden... dat hij tegen een lantaarnpel was geknald. Maar die man had dus GHB gebruikt. Dus uh, nou ja, hij, uh, hij geeft ook aan dat hij het gedaan had. En hij had ook andere drugs op. Maar hij is hij okay. zit nog vast. Maar dan denk je van jeetje, weet je, dan ga je met dat soort spul rijden. Je denkt altijd van... Uh, als ik maar niet gepakt word met een blaastest, weet je, voor alcohol. Ja. Maar uh, er kan nog veel meer nare dingen gebeuren. Ik was geleden ook met mensen gesproken die ook al eetpillen pillen hadden gebruikt. En dan uiteindelijk ook naar huis rijden. En aan de vierde kant van de weg voor het stoplicht staan. Dus oh. En dan nou ja hij wordt niet rood. Of hij wordt niet groen. Nee. Je denkt, jezus gasten, waarom doen jullie dat? Ja, dat is gewoon spannend. Maar ik zeg, ja, maar, nou ja. Ja, dat zijn oh, die dingen. Om moedeloos te worden, maar. Soms. Ik heb ook nog iets uh, over de iPhone, maar ik weet niet of je eerst nog een plaat is. We doen er eerst nog een plaatje. Ja. Zeker, eerst hebben we gitaar, muziek hier. Penny Rock, yes. Love you when you're blue. Zo heet ze ook. En uh, Love It When You're Blue. Nou, ja, leuk hoor. Ze zeggen altijd als een vrouw dronken is, dan heb je iets in bed. Nou, pure dramatiek heb ik dan altijd. Ja, favoriet. Nee. Een dronken vrouw. Oh, nee. Mijn vriend schrikt altijd voor mij als ik inderdaad een slok of heb. oh doe me <laughs> oh, niet zo wild. Oh, zeg man maar. Ze zeggen altijd dat een dronken vrouw een engel in bed is. Nou, ik, ah. euh, ik heb dezelfde. Ik heb echt wel eens gehad als het dronken was. Dat je denkt, jezus, doe even, wat een dramatiek allemaal. Ja. Nou goed, wat ook een drama is, natuurlijk ja. is, uh, is dit. En verder in het nieuws vandaag, ratten bestrijden. Met gif mag niet meer, maar no. er zijn andere opties. Ja, er moet zijn er andere opties. moet verzoek verzoeken het huis te verlaten. Ja, zoiets. Nou, ik, ik, had, ik zag die man die dat, uh, zeg maar, uh, aanpakte. Ik denk, dat, dat, is mijn, dat wordt mijn hobby. Ja, oh. Dit wordt echt mijn hobby. Gewoon ratten, zeg oh, maar. Oh, dat uh, mag wel. Dat mag wel, want er wordt nu op geschoten met een luchtdrukpistool. 8 ja? millimeter, en werd Uitgelegd hoe die man dat precies deed. Dat is allemaal heel knullig. Mag je het ook met zo'n pijltje doen, met zo'n naald? Zo, ja, dat ik even, even serieus, gewoon, hoeveel rat heb je dan op zo'n nacht? Ben je de hele nacht bezig? Vijf, zes? Ik hoorde iemand in Haarlem die had ratten. Ja. Ik denk, oh, en dat was vlakbij waar mijn vriend woont. Ik denk, oh. Ja, goed, ja. Aan het water. Ik zou ook nooit aan het water willen wonen. Ja, want die, die zit niet ver van. Uh, van uh, de nee. af, weet je wel. ik oh, nou oh, daar komt het vandaan natuurlijk. Nou goed, uiteindelijk was het verhaal dit, was het verhaal dan. Het probleem is dat er doorvergiftiging kan plaatsvinden. Dus dat, dat muisje dat eet van die gif, die loopt vervolgens weer door, want hij gaat niet meteen dood. Vervolgens komt er een roofvogel langs, of de kat van de muurvrouw, en die eet dat muisje op. Vogelgift. Die raakt ook vergiftigd. Ja precies, je moet niet hebben dat je kat doodgaat, want die kat ja, die is zo belangrijk voor de, voor, voor de balans van ja, die de natuur. Kat moet, die kat moet die rat gewoon pakken. Ja, ja dat zou is, dat is makkelijker zijn. Ja. ja. Probeer maar eens wat van je leven te maken. kat in plaats van een beetje rond te hangen. en eigenlijk je hangen totaal de zinloos. de bank. Totaal zinloos beest is dat ook gewoon. Een hond doet toch <laughs> iets, maar een kat is alleen maar vogeltjes vangen. Nou, ik ben maand vervelend. Ga maar eens vogeltje vangen. Ja. <laughs> nou goed, de grote vraag is natuurlijk, heb je zorgverzekeraar nu omgesloten? Want daar zijn we met z'n allen aan bezig. Ik heb, heb uh, ik heb dezelfde gewoon gehouden. Heb je dezelfde gewoon ja, gehouden? Ja, ja, ja. Okay. En heb je een hoog risico of een lager risico? Mijn, risico, mijn eigen risico, ja, deze is 885 euro. Ook de hoogste wel. Ja, ja wij hebben hem ook verhoogd. Nou, We zitten op 500, dan denk ik, nou... Nee, maar je, krijgt, uh, je betaalt 500 meer, uh, meer eigen risico als je wat gebeurt. Ja. Maar je krijgt dan 260 euro terug. Dus uh, eigenlijk kost het je maar 240 als er echt wat gebeurt. Ja, precies. Zo moet je het zien. Nou, een derde geeft dus een hoger risico op. Uh, uh, en sommige mensen zijn bang dat er heel veel mensen zorg gaan mijden. Want die denken van ja, goed, jeetje, nou, ik heb er last van. Maar ik kan het de tot en met 500 euro zelf gaan betalen. Nou, kijk nou, eens goed FN bij je verzekering doen. wat je allemaal kan gaan doen. Het is de laatste dag, de laatste het laatste. Ga stoppen met dag. roken. Ja. ja ik, maar je, er zijn heel veel dingen die ze tegenwoordig aanbieden en, ja. uh, Om te zorgen dat zij zo min mogelijk kosten maken hè, natuurlijk. Ja, natuurlijk maar je uh, waardoor je gezonder wordt. Uh, dingen ook met afvallen en weet ik veel wat allemaal. Precies. Nou, goed. Dus ik heb ook goede voornemens op dat laatste, gebied. Laatste woorden in dit, uh, in dit jaar. En we uh, moet maar even kijken. Volgend jaar is het 30 jaar dat ik hier zit. Is het dan toch ook niet de tijd? Ja. Is het toch ook niet de tijd? Ik denk gast. Ga eens wat, wat van je, je leven maken. Gaan we stoppen? Nee toch? Nou... En deze cliffhammer uh, stoppen we ermee. Dit jaar. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Successe Mooie wisseling. En appelslappen bakken en oliebollen. Ja, yeah, en, en hou het rustig en met het vuurwerk. Ontziet de hulpverlener. Hoi. Hoi. Yeah. Uh -huh. Stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorbeeld.